Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Den Bosch helpen mee met opruimen. Gisteravond werd hun binnenstad kapot gereld. Deze jongen wist niet wat hij zag. Auto's uh, die, in de, die in de fik worden gestoken. De winkels die worden geplunderd. Twee, drie weken geleden zaten wij helemaal die Amerikanen belachelijk te maken wat er in Washington gebeurt. En nu gebeurt het uh, hier bijna hetzelfde. Ja. En dus pakte hij vanochtend meteen zijn bezem erbij. Net als andere bossenaren. Er zijn verschillende appgroepen opgericht. Ik werd ook in één keer toegevoegd. Ja, ja, mooi. Gaan we doen. Dan pakken. We gaan wel een vegenpakken. We gaan vuiln zakken pakken. We gaan VG een blik halen. En we gaan zorgen dat morgen dat gewoon, ja, vanmiddag al dit allemaal gewoon weg is. Ook in andere steden gingen railschoppers de straat op. onder meer in Rotterdam, Haarlem, Geleen, Almelo en Zwolle. Tot nu toe zijn er om 180 mensen opgepakt. Veel hogescholen en universiteiten gebruiken nog steeds anti-speak software... Sinds corona maken studenten hun toetsen vanuit huis... en checken scholen op afstand of studenten niet stiekem googelen of hun boek gebruiken... Maar met die software is van alles mis, zegt de studentenvakbond. Dat is software, die moet je op je computer installeren als je tentamens maakt. En dan worden alle beeldmaterialen, het geluid, wordt opgenomen. En op die manier wordt gecontroleerd of je niet aan het frauderen bent, of je niet aan het spieken bent. Maar het probleem is dat dat op die manier de privacy van studenten schaadt. De bond paalt dus enorm dat het merendeel van de opleidingen, ondanks de kritiek, nog steeds zo'n anti-speakprogramma gebruikt. En ook studenten zijn er wel klaar mee. De studenten die klagen heel erg veel hierover en ze maken zich ook zorgen over hun privacy. Want wat gebeurt er met die beelden? Belanden die bij een Amerikaans softwarebedrijf? Eh, kunnen er ook datalaks ontstaan? De studentenbond hoopt dan ook dat, toetsen, dat scholen gauw gaan nadenken... over veiligere manieren van toetsen. En de vrouw die vorige week bij de inauguratie van Joe Biden... een gedicht voorlas, heeft een modellencontract binnengesleept. Amanda Gorman van 22 maakte behoorlijk indruk. The new dawn as we free it. Op Insta ging ze in één klap naar ruim 3 miljoen volgers en niet alleen vanwege haar dichtkunsten. Modebladen riepen Amanda uit tot nieuw stijlicoon. De rode haarband die ze droeg was nog dezelfde dag uitverkocht. En ook voor haar gele jas was veel belangstelling. Die had ze trouwens cadeau gekregen van Oprah. Het weer, zon, wolken en een enkele bui. Het wordt een gaat op zes vandaag. Morgen een grijze dag.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 deprimerende kan het soms ook niet helemaal zijn. Maar ja, zo moet je, uh, je niet zin, zien, S, S, S, S, Nee, nee, nee. nee dus, zo moet je het niet zien. Nee, je nee, moet het gewoon want... te... zien als een leuke plaat. Ja, eh, en het, uh, eigenlijk was het ook uh, wat dat al gaat. Lullabay. Het heet ook Lullaby, Ja, dat heet liedje. Li <laughs> ja, is da dat uh, gewoon. Ja, lullaby, <laughs> lullaby. Dus, uh, Man, hey jongens, uh, ja, wij kennen natuurlijk uh, allemaal mensen die wel eens uh, enorm uh, uit hun giecheltje uh, rieken. Ja. Yeah. En uh, ik, weet, ik weet, ik heb zeven uh, uh, uh, uh, uh, dingen die, waar het vandaan kan komen. Oh? Ben je benieuwd? Ja. Hm. ik wil wel eens Besten weten uit. waar het uh, door komt dan, Ger. Slechte mondhygiëne, jongens. Staat op één. Ach ja, ja. ja. Je moet poetsen, flossen en stoken. En, uh, uh, ja, en als je dat niet doet. Ja, dan gaat het meer. Ja, dat klopt. En ja. dan kan je ja, trouwens ja. goed ziek van worden als je je eet ook niet verzorgt. Wat eet? Ja. Ja. ja, en wat, wat ook uh, op twee staat: uh, niet voldoende drinken. Dat schijnt ook. Uh, ja. Dus daar luister ik heel goed naar. Ja. En. Uh, <laughs> Een bepaald nee. dieet is ook... Uh, mensen die diëten die komen dan... Uh, hun lichaam komt in katozen. Die, uh, die, ja. die eten en die niet. <laughs> die en die eten en die niet. Nou, dan uh, kan het ook uh, heel onprettig uh, uh, aanvoelen. Ja. Te weinig eten is natuurlijk ook nog een ding. Daar kan je ook vanuit je giecheltje gaan, uh, gaan, gaan meuren. Ja, en en, uh, medicatie, Frank. Mensen medicatie, die medicatie... Ja. Dat, dat is, ja, daar kan je dan weinig aan doen. Maar uh, het is wel... Uh, wel naar problemen met de spijsvertering. Dat, dat het niet, uh, zeg maar, goed doorloopt. <laughs> ja, maar dat is echt ja. de andere kant. Ja, hè? goed, maar het ja, is maar, meuren. En, en wat, wat, wat, wat nooit uh, onderschat mag worden... lactose intolerantie, ja. Frank. Ja, G, dat waren toch dingen, daar hadden wij uh, vroeger niet van gehoord. Maar ja, hadden we niet die, van gehoord. die bestaan dus wel degelijk. En, en, en uh, nu kunnen we dat gewoon allemaal te ja. verder brengen. Maar ja, weet je, ik, ik eet op zich wel uh, meer dan voldoende hoor, En drink ook wel genoeg. Uh, ja, niet alleen alcohol, maar ook gewoon uh, een groene thee bijvoorbeeld. Nee, maar het is voor iedereen anders ook. Hè? Ik neem de, altijd uh, rooibosthee. Rooibosthee. Ja, er zit geen thee in. Nee, het heet wel thee, maar het is geen familie van de thee. Het is helemaal geen thee. Nee, het is nee. gewoon een soort uh, kruidenmix eigenlijk. Ja, dat is prima. Prima. Prima. <laughs> ja, zeker, ja. ja. Dus, maar uh... dan nu we het toch over drinken hebben. Er is uh, uh, Tim Blank. Ja, zijn Ach, achternaam Tim. Achternaam is wat twijfelachtig. <laughs> <laughs> Femke Halsema zou liever... Uh, Mag dat. Dat ja. hij Tim Wit heet. Maar goed, deze man heet Tim Blank. <laughs> en die gaat uh, samen met zijn vrienden geld uh, is hij aan het inzamelen... om de Amsterdamse buurtkroeg... Van de totale ondergang te redden. Ja. Nou, op zich vind ik dat echt fantastisch. En er is ook een behoorlijk aantal mensen dat heeft gedoneerd. Mm. Zelfs uit het buitenland. Want ja, dat zijn toch iconische. Uh, het het Aapje-café uh, in Amsterdam. Ik weet niet of je het kent. Ja. Een tent uit de middeleeuwen, die, die nagenoeg, uh, althans optisch, onveranderd is. En dat is gewoon. Ja, dat zijn zulke iconen. Die moeten we eigenlijk... Zou je Cultureel erfvrijs ah, ja, ja stand moeten houden. Ja. En ik hoop inderdaad dat ze in die opzet uh, slagen. Hmm. En uh, de bruine kroeg voor Amst ja. Ja? in Amsterdam in de kroegen kunnen behouden. Want ja, ja wees nou eerlijk. Uh, de, de, uh, anders wordt het allemaal zo'n uh, zo depressieve sportkantineverhaal misschien. Hmm? Ja, maar uh, dat is uh, nee, het is voor, de, voor de absolute atmosfeer. Simon Carmichelt, die deed bijvoorbeeld ook heel veel van zijn uh, verhalen op... Gewoon doordat hij in een kroeg zat. En mensen observeerden, luisterden naar mensen... wat ze te vertellen hebben. Het maakt niet uit, rijk arm. Iedereen kan daar zijn verhaal kwijt in zo'n kroeg. Slap lullen heen en een biertje erbij. Ja, het is fantastisch. Daar was Carmichael wel een meester in. Martin Bril, iets later... die deed het eigenlijk min of meer hetzelfde... wat dat er gaat. Maar die zat niet alleen in Amsterdam. Die ging door heel Nederland heen. Maar jij hebt het over een hele illustere kroeg in Amsterdam. Ja. Ik, ik ken er nog wel eentje. Roy en in de, de, de Jordaan, ja, Ik weet niet of je daar ooit wel eens uh, geweest bent. Ja, het ja, zijn fantastische tenten, jongen. Het ja. is echt zo leuk om daar te zitten. Maar Zandvoort is het wapen, Het, is het oudste café. Ja. ja, was dat niet... Uh, is het die ouder dan Oomstee? Ja, ja, ja, ja, ja, volgens mij okay. wel. Volgens mij wel. En Oomstee ja. bestaat niet meer. Dat, uh, nee, dat, is, dat is, is weg. Ja. Tante Steen ook weg? Ja, <laughs> ja jongens, dat is toch uh, jammer. En uh, ja, wat voor Amsterdam geld, geldt? Geldt heel Nederland natuurlijk. Dat uh, ja. we dat vooral uh, in stand proberen te houden. Hé, hey, maar de kousenpaal is verkocht. Wie heeft het uh, gekocht? Weet jij dat? dat... Jou? Uh, ja, dat schijnt een, wat ik uh, van begrepen heb. Een investeerder ergens te zijn in het aanpalende villa-dorp hier naast ons het over Bentveld. Dat, dat schijnt uh, iemand daarachter daar uh, te zitten. En ik ben nog niet okay. helemaal uit wie dat uh, moet zijn. Aha. Uh, maar ik heb hem ook uh, ergens uh, vernomen... maar dat, uh, ik weet niet of dat helemaal uh, kant nog wel raakt... Dat is wel heel erg leuk. Dat ja, je dat gebruikt ook voor de shows. Ja. Ja. <laughs> uh, dat, dat er wat snode plannen zijn... Om, om ook het pand aan te gaan pakken. Maar ik denk niet dat dat uh, 1, 2, 3 gebeurt. want uh, nou ja, het is een hoede uh, inderdaad. Ja, dat daar een appartement in gebouwd wordt. Nou, uh, ja. Ja, kijk als je gaat uh, praten over een laag bovenop. Dan uh, dan doe je alweer, dan is, dan is het alweer klaar. vloeken ja. in de Zandvoortse ja. kerk. Eens. heb ik het idee. Dus, ja, dus ja, ik denk maar. dat je het uh, weer moet laten, laten zijn. Zoals het was. Ja, laat want er zijn hele oude platen terug te vinden... Ja. bij nostalgisch antwoord hoe het eruit heeft gezien. Ja. En dan denk ik, ja, daar moet je eigenlijk niet zoveel aan. Zetten. Maar ja, de gemeente Sons heeft die ja. rare kronkels. Want die wilden eigenlijk, of wilde ze misschien, misschien nog steeds... Uh -huh. die haltestraat uh, laten verworden tot een uh, winkelloos uh, gebied. Winkel het uh, ja. uh, laatste, laatste gedeelte heb het jij het over. Ja, slagerij Kees Vreeburg. Nou, Die man heeft helemaal in aarde moeten bewegen. Dat is eigenlijk ook niet gelukt. Om daar die winkel. Ja, uh, nou, dat is dan weer een beeldbepalend mm, geveltje En allemaal mm, moeilijk, maar eigenlijk willen ze de winkels daar weg. Ja, maar dat, dat heeft ook een reden. Uh, kijk, als, uh, we hebben het internet tegenwoordig. Dus uh, er wordt. Uh, ja, wat jij zegt, uh, de, de, de, de wreeftegel. Of, uh, streeuwpaneel. De, de streeppaneel, uh, <laughs> Ja, een goed de wreeftegel. Dat, dat idee, want de mensen zitten daar meer en meer op. En halen dus eigenlijk hun bestellingen van dat gedeelte af. Dus het shoppen, het fysiek shoppen: dat is toch een beetje in. Ja dat, ja, dat neemt af. Dus dat merk ja, je ook ja. daar. Uh, Mensen, ja, nou ja, goed, goed dat, ik dat zegt men hierin. Uh, ja, ja, kom op ja maar ja. de gemeente Zandvoort is wat dat betreft een beetje een bijzondere gemeente. Ja, zullen we dan toch maar weer even een stukje ja, ziekteur te gaan draaien? Ik had Want dan op, gaan we zo ja. dadelijk het, uh, het autonieuws. Ik neem aan dat je iets van het autonieuws hebt. Ja, hele, hele kleine dingen. Oké. Okay. Gaat het over auto's? Mag geen naam. Ja, ja, ja, ja. ja, het gaat ja. wel over auto's. Het is wel lekker dat het dan een autonieuws <laughs> is. Klassieker nieuw, Klassieker auto nieuw. Ja, ja. Dan dat kan je het ook doen, Ja. Send ja. hem je dozen roses. Make sure dat het weet. With de flower van je ja. heart. romance Niet, hè? Met die nee, nee, mondharmonica, hè? Ja, ik had ja, het ja. al, ja, al, ja. al ja, eerder ja, ja, goed, maar uh, je, je hoorde Stefke Mirakel met, uh, met de mondharmonica. Maar weet je wat uh, de vertaling in het Engels is van de mondharmonica? Nou. Uh, dat is uh, degene die nu uh, weg, uh, weg is als president van de Verenigde Staten, Trump. Ah, nee. Dat betekent het. Dat ja, het, het is wel leuk om te weten. Ja, uh, uh, Nutteloos te wetenswaardigheden tussen 10 en 12. Ja. Huppakee. En eh. Uh, <lacht> als we dit al horen, dan, uh, denk, ik, uh, ook, ja, het, ja, dan denk ik dat het ook dat het ook zomaar tijd is voor. Pardecorpus autonieuws. <lacht> Nou, ja, uh, Frank, is, ja de, de auto's die uh, hier uit het uh, geluidsfragment uh, van mij... die maken niet zoveel uh, toe. Nee, dat nee. is anders. Hè? Nee, dat is een ja. andere, uh, andere tijd. Maar ik vond ja. het wel leuk. Want het het uh, is uh, zeker leuk, tuurlijk. Ja. En we hadden het net even over de Formule 1. Ja. Maar uh, de auto's uit de... Uh, ja, de prille de jaren, vijftiger, zestiger jaren en zo. Dat ja, waren de, toch de allermooiste. Nou Om te zien. Om te zien, gelden, ja. ja. Nou, ik ja vond en ook, om te horen ook. Het ja. waren twaalf cilinders. Ja, nou ja, ik heb ja. een, een cilinder daarentegen. Je kan een V10 hebben, een V12. Een Cadillac had ooit een V16. Nee joh. In de 40er jaren. Ja, de, en het is een magistraal <laughs> stukje techniek. echt vergis je niet, dat er zo mooi. Twee ontstekingsstoren. Klinkt dat een V16? Ja. Ja, ik heb nooit uh, zo'n ding uh, live horen lopen. Maar uh, ja, dat was natuurlijk een prachtige techniek. Ik heb ooit een keer een auto gekocht in uh, Montreal... van een hele rijke uh, familie daar. Mm -hmm. En uh, die man uh, had alleen maar dochters. Die woonden ook in de straat. Dat dus al die een halve straat opgekocht voor, voor zijn gezin. Mm -hmm. En ofwel die hadden, uh, buiten de Lincoln die kocht... hadden zij nog een, uh, onlangs een, een V16 Cabriolet uit 1942. Hadden ze. Die had zijn ja. vader nieuw gekocht. Je meent het. In 1942 hadden ze verkocht voor ja, toen anderhalf miljoen dollar. Die zou nu veel meer waard zijn. Maar toen de tijd was dat anderhalf miljoen, wat al een behoorlijke prijs was natuurlijk. Maar goed, de auto's uit die jaren, dat zijn vind ik de, de, de mooiste auto's. En als je ziet, vroeger vonden ze een Amerikaan grote auto. Maar als je nu de, de, de veel oudere Amerikanen die doen qua afmetingen niet zo heel veel meer onder... voor moderne auto's. Nee, hè? Als je ziet, hoe, hoe je hebt die grote pissenbedden op wielen... die Tesla's en die, <lacht> en die Mercedes... En, dat zijn afzichtelijk lelijke dingen, vind ik. Maar die zijn zo enorm groot... als je een Audi A8 ziet of een, een BMW 7... dat zijn allemaal gigantisch grote karren ook eigenlijk. En uh, nou ja, nou heb ik uh, qua afmetingen nog, nog net de grootste auto... maar er zit niet zo heel veel verschil meer in, niet nee, maar als je Die is, Als je die die auto's die, hebt, maar die, hoe het? Uh, ziet die, die auto's met die, met die uh, uh, weet je wel, B -b -b met zo'n achterding uh, de, de uh, waar pick ups pick-up. Ja, ja. dit gigantisch apparaat. Ja. ja. Onvoorstelbaar Ja, die zien er groot. heel uh, vervaarlijk uit. Ja. maar Die staan zo bol van emissietechniek en shit. Dat zijn ja? eigenlijk zwakke broeders. Echt Ja, en er zijn heel veel bedrijven in Nederland... die die dingen niet oordeelkundig kunnen onderhouden. Dus USA Cars mm. in Amsterdam verkoopt... die verkoopt als broodje knakworst. <laughs> maar uh, wat, je, wat je hoort als klacht... is dat de mensen op het moment dat er onderhoud... Echt, of reparaties nou, zeggen, nodig zijn... dan zijn er maar verdomd weinig mensen... die daar goed uh, sjoegen van hebben. Is het zo complex? Het is heel complex, ja. En uh, het ziet er wel heel, nogmaals heel vervaarlijk uit. En dat en zijn natuurlijk ook grote, uh, monstrueuze dingen... Ja. Maar uh, qua ja, techniek uh, is het een beetje uh, moeizaam allemaal. Een ja. beetje flimsy materialen. Nee, dan hebben ze wat over plastic tegenwoordig. Hè. Plastic afval. Maar uh, alle koplampen van auto's tegenwoordig... die zijn van plastic gemaakt. Al die dashboards, als je die, die Chrysler Fiat producten ziet... dat is het allergoedkoopste van het goedkoopste soort plastic... wat ze daar gebruiken. En dan denk je van ja... dat Je dus al met al... Gaat mijn hart, als gezegd, uh, toch meer uit naar de... Het zijn allemaal derde partijen die die uh, dingen maken. Die dashboards maken. Ja, ja aparte ja. fabrieken. Ja. En die maken alleen maar dashboards uh, blijven, voor, ja. voor alle, voor alle uh, auto's. Ja, Dat ja, is uh, ja. Ja, dus met, met die koplampen ook. Allemaal ja. plastic shit. En dan hebben ze allerlei middeltjes weer om die dingen... Die worden natuurlijk door het zonlicht aangetast. Dan krijg je van die matte koplampglazen. Ja. Ja. Dus dan zijn er dus allerlei middeltjes om die... Uh, ja, WDV, 40 wordt van alles genoemd. Maar eigenlijk ja. moet je ze gewoon vervangen. Daar komt het eigenlijk wel, eigenlijk Frank. Wel. Eigenlijk moet ze eruit. Dus maar goed, ja, uh, mijn port. oude koetsjes hebben nog glazen <laughs> koplampen. En, uh, ja, precies. De oude Bosch. Bosch. Ja. En natuurlijk, uh, daar heeft nooit iemand een andere auto voor hoeven kopen. Die, die mensen hebben gewoon uh, 30, 40 jaar met die auto. Ja, maar, maar voor rijden. jou is een, met zo'n grote autorijden is natuurlijk een, een, een redelijk drama. Je kan geen parkeergarage in, er is geen plek te vinden. Nee. Alles is te smal en te klein. Nee, Want, ik, ja, uh, ik, maar goed. Ik, ik, zou, ik uh, zou daar helemaal een uh, soort van. Uh, nou ja, daarom hebben we tegenwoordig ook een heel klein gebakje gekocht. Dus natuurlijk alles of niets bij die paar. met gebakje noemt Frank een en, auto. Een he? kleine zandgebakje, de Suzuki Jimny. En waarom een zandgebakje? Omdat het een, een kleur heeft van een zandgebakje ah, ja, nou, Dat goed. is het natuurlijk. Maar wil je zo'n auto... wil ik dan ook niet in een parkeergarage neerzetten. Los van het feit dat je de meeste ja, parkeergarages... Is boodschappen gaat doen. Ja, maar dat doe je sowieso niet met zo'n auto. Dat zeg ik. Nee. Nee. Eh, nou ja, dat kan wel, dat doe ik wel. <laughs> maar dan ga ik s s morgens vroeg naar de binnenweg in Heemstede. Nou, dan kan je de winkel inrijden als je zo wil. Ja, maar ik vind wel <laughs> dat, dat, je helemaal leeg. Zo, dat je een zandvoortboodschappen moet doen, vrouw. Ja, dat doe ik ook. G. Maar als er nou een keer echt een uh, uh, goede groenteman en een goede bakker is goede bakker hebben we wel. Ja? Ja. Jawel. Ja. ja. ja. ja. ja. Zijn er maar, nee, ik, maar ik vind het ook leuk om het even het ritje te maken. Kijk, ja. nou ook. zijn we er uh, dan. Uh, en ja. kunnen parkeren. Uh, ben je ook zo'n vervente deelnemer aan bijvoorbeeld zo'n... Uh, ja Jouw Oldtimer Festival, nee, want op de Schellingen van, uh, hebben ze dat. Ja, he? Dan komen die, ook van die hele ja, grote Amerikaanse sleeën, ja. weet ik allemaal wat. Nee, ik ben niet zo'n uh, zo nee? nee. uh, clubman in een optocht. Nee. nee, jij bent ik, geen optochtjongen, hè? Ik uh, zoek het zelf wel uit. Nee, dat oh, vind okay. ik dan ja. weer leuk van Frank. Hij is geen optochtjongen, ja. nee. meer, Als Ach. je dat wil weten, kunt u altijd even schrijven naar... ZFM Postbus 325 in zandvoort aan Nee, 436 is het. Uh, of 436 ja, het is veranderd. Postbus 436. Nee, ja, het is veranderd. Ik begrijp Nou, eigenlijk maakt het niet zoveel uit, denk ik eerlijk gezegd. Ach, daar gaat het ook over dit. Ja, dat is Earth and Fire, vriend. <laughs> Ik dacht dat het absolute dieptepunt van idiotie op televisie was bereikt. toen Bovenerven Dorens en Gerard Jolings. zich in een te strak glimmend sportpakje. in onmogelijke houdingen door een piepschuim vormenwandje moesten wurmen. Of toen Petty Bart op haar giegeltje ging. in zwembad, spetterpret. voor de zoveelste krachtmeting van BN'ers. in een veld waarin ze alles behalve excelleren. Dat skiën met BN'ers was ook gênant. en het schaatsen van Filan Ekis is nog steeds een horreur om naar te kijken. Misschien als ze erbij had gezongen. De hoeveelheid hobby's die je in competitieverband met BN'ers kunt uitvoeren... is natuurlijk beperkt. Celspot is leuk, maar het heeft ook een keerzijde. En ja, het is makkelijk om Marble Mania af te kammen. Het is een cheap shot om even in knikkertermer te blijven. En toch, het moet even. Want als je van mij op primetime verwacht naar SBS te schakelen... moet je wel iets bijzonders voorschotelen. En dat is gebeurd. Wie Marble Mania heeft gezien zal niet vallen over gebrek aan show, want het zag gelikt uit. Daar waar talpa shows vaak hetzelfde blauwe glittersausje hebben, dit is een vrij ogend programma in beeld. Maar was natuurlijk geen publiek, dus sfeer ontbrak en het voelde een beetje als een vrouwvriendelijke pornofilm zonder close-ups. Maar waar keek ik dan eigenlijk naar? Naar drie absolute helden die zich voor het goede doel onwaarschijnlijk voor joker lieten zetten. Het was een jaar of wat geleden hartstikke leuk om de broertjes Koeman als Hepi en Hepi in de Southmack Show te zien voor het goede doel. En een dansende John Williams of Beyoncé voor de minder bedeelden ook briljant. Maar een sterke veldbezetting met Frank de Boer, Giovanni van Bronkhorst en Westie Snijder die naar knikkers kijken in te strakke T-shirts met een fel kleurtje. Oh, mijn Gute. Is er dan niemand die tegen Westie zegt dat hij misschien een iets groter shirtje aan moet? die alle aardigse winsten, die heel populair afkorting van hun namen gebruikt... om even te laten zien dat ze elkaar best goed kennen. Hij hey, Gio Wes, oud pik, oud pijp. Lekker familie, lekker onder elkaar. Ik kreeg na de eerste beelden enorm jaren tachtig gevoel. En trosgevoel. En niet in het minst omdat Jack van Gelder de spreekstalmeester van het circus is. Die probeert op geheel eigen wijze van een drol een gebakje te maken. Is het amusant? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit het meest ontspannen programma... van de afgelopen tijd vinden. Die hebben in alle waarschijnlijkheid ook nog een VS-bal met erop een drie uur durende registratie van een aquarium of een haardvuur. Als het maar beweegt. Maar de kern van de competitie is natuurlijk strijd. Er is een gouden regel in televisieland dat je het spel serieus moet nemen. Zelfs bij een spelletje als Dit als het Nieuws... wordt er een puntentelling bijgehouden. Het is een wasse neus, mij is er wel. Want er moet een duidelijke winnaar zijn. En bij Marble Mania moeten topsporters die tot wil tot winnen... op hun voorhoud hebben getatoeëerd... met wel onbestemd gevoel achterblijven. Want... Wanneer je in de grote finales een beetje alleen maar achterover kunt lenen... om te zien wat je knikkertjes doen, is er voor competitie weinig sprake. Ja, je mag een blokje in de weg leggen en misschien ook heel hard blazen... maar dat is ook geneuzel. En als de verliezer dan ook nog eens hetzelfde bedrag krijgt uitgereikt... voor zo'n goede doel als de runner-up... is het hele principe van je spel serieus nemen op volkandige wijze naar helpen. Meedoen is belangrijker dan winnen gaat het om het spel of om de knikkers? Dat moet je aan Gio, Wes en Roo vragen en uitleggen, want die begrijpen dat vast en ze waren al zo blij met hun T-shirt, hun VIP parkeerplek en de consumptiebonnen, want de knikkerhand is gauw gevuld. Meester, japs kunnen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 van gelogen uh, nou ja goed uh, okay. wat, uh, <laughs> ja maar hebben. wie betreft het hier uh. Wie het betreft, dat is sowieso Paul de Munnuk. Want die heb je er uh, duidelijk uit kunnen halen. En op een gegeven moment is Steven Engel... want dat is uh, de man die min of meer de rap voor zijn... De rap. De rap voor de, de rekening uh, nam. Uh, die komt het Horen. En uh, wij hebben op de donderdagavond ook nog wel eens een programma... dat uh, heet 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En er zitten een aantal knappe koppen bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland... die ook een beetje de muziekwebsites aan het afstruinen zijn uh, ja. voor, uh, voor materiaal. En deze Steven Engel, daar vinden we eigenlijk alle vier van. Want we zijn met z'n vieren. Min of meer ook nog een vijf, een beetje achter de hand. Vinden dat Steven Engel eigenlijk wel wat meer podium verdient. En dat is de reden waarom we draaien. Verdomd interessant. Verdomd interessant. Maar gaat u verder? Nee, nou, ik vind Ik sta bijna eigenlijk... We hebben nog zo'n heel mooi spotje daarvoor. Wat een bullshit, hè? Natuurlijk. <laughs> ah, Hé, hey, wat, wat oh. over, over Steven Engel gesproken. Familie van Willem Engel? Nee, daar is het geen familie van. Oh. Weet jij de tien, top 10 van de kleinste auto's ooit gemaakt? We hadden net over grote auto's. Maar op, er is een tien auto's nog op, wat over gezegd. Ja, over kleine. Op 10 staat de Mini Cooper. De echte. De echte. echte. Ah. -Gonis. Ja, de de ja. originele. Ja. Op 9 de Fiat 500. Die ja. kennen we nog. En die ja. bestaat ook weer. Die is opnieuw gemaakt. Maar op 8... Ah. Die Piaggio Vespa 400. Ja. Nou, dat is echt, Wat een bak. Dat je denkt, he, helemaal goed, ja. zo'n dingetje. Uh, op zeven de Gochemobiel Dart. Dat is echt... Uh, dat, moet je er staat weer te piepen, Ger. Maar goed, ga door. Moet je met een schoenlepel in. Op 6 de Vulda-mobiel. Mm -hmm. Ja, met het kenteken OS X8. Tastisch. Heel goed ding, hè? Ik zal me even naar je toeschrijven, Frank. je meekijken. Op 5, dat vind ik ook wel weer knap. De uh, Smart Fortu. En dat is uh, ook een open autootje. Helemaal, uh, vind ik een leuk autootje eigenlijk hoor. Daar rijdt uh, mooi om in mee. Dit, dit is de gek jongens: op vier de auto Bianchi. Bianchina. Bianchina. Bianchina. Bianchina. Bizar. En op ff, drie de, de Commuter Cars Tango. En dat is in. Ja. Uh, dat is dan in. Niks. in uh, ja, maar hij is ontworpen in 2005. Ja. Ja. Ga dan lopen. Dat vind ik niks. En waar daar acteur George Clooney in het eerste exemplaar ging rijden. Ah. <laughs> Wel goed. Ja. Op twee, de ISO... Izeta, Izeta, Ja, die kennen we met de deur BNB. aan de voorkant. Ja, fantastisch. Ja. Geweldig. Ja, en, en op één... Dat is hem. Dat is hem. Dat, dat is hem. de Spiel m. P50. Ja. En daar heeft, uh, hoe heet het, uh, uh, het programma uh, van Jeremy... Jeremy Clarkson. Clarkson, ja, ja, top, gear, top, gear. top Gear. Die heeft ja, het in, dat, in de BBC gereden. ja. Ge ja. <laughs> Ja, ik vond dat zo geweldig. Dus ja. Op een gegeven moment zat daar uh, een dame het nieuws te doen en dan dus zag je in één keer achter in het beeld zo'n ja. wagentje voorbij komen ja, en was precies, hij dan. Ja. Dus, ja. En hij zegt ik kan hem ook gewoon meenemen naar binnen, dus ja. dat heeft hij ook gedaan. Ja, met die, dat die show van Top Gear waarbij ze die in die Reliant Reliant uh, Scimitar, niet die Scimitar maar hoe heet dat, een hele kleine ding, dat driewielertje. Hm. Ja. Waar die mee op zijn kant gaat te ja, passen. Goed, te Ook je ja. komt hier bij zijn show aanrijden met allemaal mensen die zo'n voertuig hebben. Helemaal vertroeteld tot in het oneindige. Ja. En dan komt die Clarkson aanrijden. Die het ding zo op zijn kant. Stelt <laughs> Zij zo die show op, jongen. Ja. ja, maar die Peel P50. Uh, dat was nog wel een hele tour. Want ik heb die aflevering ook gezien. En uh, waar, waar hij ook met dat ding reed. Ja, dat hele kleine. Het was, ja, ja. Uh, maar uh, Jeremy Clarkson, voor de mensen die hem kennen. Of weten wie het is. Het, uh, het, is, het, is, het is best wel een hele grote ja, man. Ja, he, in dat, in dat opzicht. Ja. Dus, uh, ja. dus ja, wat dat gaat. gaat het, uh, is was het een beetje passen, passen en meten. En meten persen geblazen, ja. wat, wat dat er gaat. Ja, Ger heeft, uh, heeft een long oh, distance Gert, circle, uh, heb, ik, uh, heb ik het idee. Ger zit hier live in de uitzending te bellen, lieve mensen. Ja, ja. Maar goed. Ja. Uh, maar ja, dat, dat zijn mooie shows met die kleine en, ja. Uh, ja, Heel puur. Heel en ook het verbruik uh, was toen al uh, waar menige auto automobilist uh, jaloers op kan zijn. Want het, uh, het is niet zo dat die oude auto's nou per definitie zoveel meer brandstof verbruiken. Dat is absoluut niet zo. Hm. Dus maar uh, ja, de, de Austin Mini, de Oermini, Mini, dus ja. vind, ik het alle, vind ik het allerleukste kleine autootje ooit gemaakt. Hmm. En, uh, want wat tegenwoordig Mini heet van BMW, dat is dan helemaal niet meer zo'n Mini. En nee, er ook nee, 100.000 uh, uitvoeringen. BMW heeft het overgenomen en het is ja. niet meer. Het Afz is, is, is niet meer de Mini nee. zoals het was. Uh, af afzichtelijk. Net zoals ik heb, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb het over die Mini, maar heb jij wel eens die filmpjes uh, gezien van Rowan uh, Atkinson als Mr Bean ja, in dat, in dat ja. wagentje? Dat, dat, dat, dat ja. blijven toch ook hilarische uh, ik momenten. Heb je wat dat, had, weet je wat, ja. wat uh, wilden we dat delen? Wat jij uh, net uh, niet? Nee, dat was de makelaar. Oh, dat was de makelaar. En die, die, ja, die, die, die, die moet ook bellen. Ja. ja. Ach. Ja. Ja. Um, ja, wat, uh, wat hebben we daar nog aan toe te voegen? Niks, laat we een stukje muziek draaien. Uh, nou, ja, he. ik heb nog, uh, jij hebt nog wat uh, klaarstaan. Uh, laat het dan maar horen. Ja, want jij ja, hebt net, je, hebt, je, hebt net je, mo je, hebt je ding gehad. Ja, nee. daarom. Dus mijn moment oh, God, of fame hebben haar. we... Hé? He? <laughs> Ken je hem nog? Pooh. Moet je eerst nog een stukje horen. Cat Stevens Zing. Ja, Like the first Blackbird has like the first bird Praise for the Zongen. Hij is zich wel bekeerd. Ja, het. Uh, dat mag hij. Mag hij doen. Tuurlijk. Mag hij dat? Hé hey jongens, wisten jullie ja. dat omroep Max al 400.000 leden heeft? is Zo. bijna de grootste... Uh, ja. uh, Zijn ze de grootste omroep nee, van ik Nederland? wel uh, uh, uh, af en toe. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik vind het ook heel knap wat die slagwerken aan. een RTL-bagger. Ja. Nou, dat kan je... Nou, Frank. Ho, ho. Ik vind het journaal van RTL uh, heel leuk. goed. En dan heel heb goed. je het wel een beetje gehad. Ja, ja uh, en de reclame vind ik heel leuk. Daar zijn ze dan, <laughs> daar ik zijn vind ze die dan... reclames van de staatsloterij altijd zo leuk. Oh. Kom je al die artiesten tegen... die doen net of ze het menen. Postkoteloos uh, Postlode post koterij. <laughs> Postlode koterij. <laughs> en dan... Uh... En dan doen ze net of ze het menen. En dan hebben ze gewoon een hele eigen mening over. En dan staan ze heel blij te kijken, want iemand anders heeft gewonnen. Het zijn stalkers, scher. Inderdaad, wat jij weken geleden nog eens een keer zei over dat het stalkers zijn. Het zijn inderdaad stalkers. Het zijn stalkers. Want je doet mee aan een van die loterijen. En dan grijpen ze gelijk de kans om nog iets van de Bankierenloterij en de Vriendenloterij er nog even door je strot heen te duwen. Maar goed, dan moet je tegen bestand zijn. En dat uh, laat ik niet toe. Ja, ik vind ja. het een duidelijke taal. Van dat is ja, een ja, duidelijke ja. taal. Ja, ja. Nee, duidelijke ik heb de laatste taal. dagen enorm genoten van de flodder films. Ja, want, uh, je, hoeft er, uh, je hoeft er nauwelijks uh, bij na te denken. Politiek dan. incorrect als de pest. Tegenwoordig ja. zou je worden afgeschoten als je zo'n film had willen lanceren. Maar... Ja, er komen nog, uh, nog een aantal Dick Maas klassiekers uh, deze week nog voorbij. Ik had iets begrepen. De Lift komt op ja, RTL. En vanavond ja, vanavond Tino is er niet, dus die die kunnen we dan net zo goed zelf even doen. Uh, ja. Tuurlijk, uh, ja. Ja, uh, ja. Nou, ja. De Lift uh, is één van de klassiekers. Ja, uh, er is ook nog een Amerikaanse uh, versie. Die wordt ook nog vertoond bij RTL's. Oh ja, zag ik. Van de lift heet die dan? daar heet die titel dan weer anders over. En Amsterdam komt ook nog voorbij. Wat ik eigenlijk over tv gesproken het meest erger vind, is dat ik die tijl bekkant en die andere flipper, die ook de reclame doet van de telefoons, je kan geen... programma, Ruben... Nicolai. Je kan geen ding. Je kan geen uh, SBS of nee, hoe heet het? Is, is het SBS? Ik uh, uh? heb geen idee. Ik, Ik weet het ook niet meer. Maar, ja. maar je, uh. b, als je die tv aanzet, dan zie je die gozer. Ja. En denk je, hebben ze nou nie, helemaal niemand anders? Is het, is het alleen tip, maar he? die Ruben Nicolai die alleen maar -leuk, eh, grappig loopt te doen... om ons alleen maar te, te irriteren in dit leven? Nee. Ik, geloof, ik geloof daar helemaal niks van. En dan uh, hebben ze bij RTL natuurlijk ook nog... Uh, dat blonde meisje wat uh, het altijd heel leuk doet... en leuk uh, musicals kan zingen. Geen idee. Nee, ik weet dat ja, ja, wel. Chantal Jansen. Of, ja. Oh, die, die! Ja, dat is van, die, uh, van ja. de, de Bankira-loterij ja, is die. Ja. ja, ook. Maar die, ook. die uh, zie je ook, is een de passentoolpas. Pas? Ja, nou, daar gaat het niet om, Frank. Oh, daar gaat oh, ga, <laughs> het niet om. Gaat, luisteraars... Nee, daar gaat het niet in. Het nee. gaat puur <laughs> om uh, van, uh, wat wij ervan vinden. Akkoord. We mogen best kritisch zijn hier in Zandvoort. Zeker. Zelfs en ik kan, ik, kan uh, ik kan ook wat uh, vertellen, Frank, over uh, de ZFM-televisie. Ach, de ZFM-televisie? Die is komende. Oh, dat is leuk. Met allemaal leuke dingen en oude films over Zandvoort. Ja, Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. En ja. dat, uh, ja, dat lijkt me wel heel erg leuk om, ja. om uh, oude... Uh, beelden van Zandvoort van vroeger en uh, ja, maar hoe, hoe, hoe hoe Hoe werkt dat uh, in technisch opzicht? Dan kom Goed. je aan zo'n kanaal dat je dat kan zien? Uh, uh, we hebben een kanaal. We hebben een kanaal. kanaal ja. ja, we hebben uh, kanaal 40. Ja, kanaal 40. Daar, daar, zit, ja. daar zit het op. Uh, dat wordt, uh, dat En als je ons wil zien en volgen, uh, zet hem live. Ja. Dat is is.nl. Uh, ja. Kun je ons ook zien? Even zwaaien ah, naar ja. de webcam. Ja, Benzo. Daar staat ja, ja, okay. zitten wij. Uh, dat is zin? gewoon. Uh, dat is niet lineair <laughs> kijken, maar dat is gewoon uh, kijken via het internet. En dan kun je ja. ons uh, ook oh, nog. Uh, je mist niks, want er heet ook nog wel wat. Uh, wat er gaat. Dus, ja, je mist nou, het. Voordeel. Kan nog wel televisie, wordt het dan? Nou, ja. dat, uh, kijk, er staat hier ook voor me snufferd. Staat iets? Niet. Oh, deze, ja. Daar zou eigenlijk ook nog iets uh, aan kunnen hangen. En dan uh, zouden we ook uh, daar wat mee kunnen doen. Maar ja, goed. Nou ben je gewoon ons een beetje blij aan het maken met een dode mus. Natuurlijk, ah, moet toch? Er staat hier een statiefje en er staat helemaal niks op. Nee, nou, goed, dan neem jij dan je de volgende keer een camera mee en dan nemen we het op. Die onzin. Dus uh, ik bedoel... Uh, het is erg genoeg dat mensen dit moeten aanhoren. Nou, ja, dat kan eigenlijk van alles. Ja, nou... Het is uh, een radioterreur. Weet je nou. <laughs> <laughs> wat het nou het leuke is met radio? Dat je nou, het gewoon uit kan zetten. Natuurlijk. Ja. Je kan te zeggen van uh, nou, ik heb er geen meer in. Jaap, ja, muziek. Uh, heb ik dat? Ja, dat, no? heb ik, ja dat heb ik Wacht wel. Wacht even jongens, ben het hier aan het filmen. Ach, nou is goed. Uh, we hadden het net over is, het, ja. een dame die een beetje een uh, fake uh, zou hij kunnen zijn. Hij zijn. Hij en, was... en dan hebben we het over Grace Jones. Uh, Grace Jones. Ja, ja. Uh, Kijk, dat is wel leuk. Dus dan kom ik ook nog eens een keer in Bel. Kees Jones. Uh, Kees Jones. Kees Jones. Kees. <laughs> Ooit nog eens een keer een bondkul geweest in een View to a Kill. Pull up to the bumper mensen. is dat deze dame wel een beetje diva-gedrag heeft gehad, hoor. Ja, kan je wel stellen wat dat er gaat. Kees Jones. Ja, ja, Kees Jones of uh, Grace Jones. Naar de terug. <laughs> um, want, uh, ja. geen onaardige kerel. Wie? Kees Jones. Dat geen, Kees, dat e, geen dat een enge vrouw is dat. Ke Ke Kennen we nog het verhaal van vorige week nog? Ja, die We moeten. nog Wij moeten naar Rieken opvallen. Dan, dat... Dat... Wij, wij moeten dan dat, er dat ging over die appels in de Aldi oh, uh, van ja. de vir... Inferno, weet je? De, ja, dat, dat ja, verhaal. Maar goed, nu heeft die persoon zelf... Uh, die man die dus hier uh, helemaal uit zijn dak gaat... over dat verhaal dat die Yonagods op waren... die heeft nu zelf een klacht ingediend bij de politie... wegens schending van de privacy. Hij heeft gelijk. Hij ah. heeft gelijk. Ja, dat we dat niet hadden mogen filmen. Nee. Oké. Dat is alles. Ja, nou ja. Leuk. Het was een het beetje nieuwsbaar, ja. maar goed dat hij het, het is een beetje de omgekeerde wil Goed, ga ja. door. Zijn we, zijn we benieuwd naar het weer? Uh, nou ja, ik moet altijd een beetje opletten dat we het niet over het weer en over de buikgriep hebben. Maar goed, gaat nou, het dan, ga uh, ik ga ga ik dan toch maar over van, het weer van, hebben? Van begin volgende week, ja, dan ga je ja, ook nog Er is een afwisseling van Wolkenveld, de zon en dan valt een enkele blauw blauw blauw blauw of De temperatuur stijgt naar een graad of zes. En in de, aan, uh, in de avond neemt het westen de bewolking verder toe en volgt regen. Maar landinwaarts is er opnieuw wat sneeuw mogelijk. Regen, Frank. regen. <laughs> de minima liggen rond het vriespunt. Ach. Morgen trekt de neerslag weg, maar blijft er veel bewolking aanwezig. In de middag komt de zon er voorzichtig af en toe bij. Ach. Het wordt 4 tot 6 graden en uh, een bij meest matige wind Weet je nog, helga van scheur? Ja, heel graag. Regen? Regen. <laughs> en natuurlijk de... Uh, hoe heette die wolken? De... de uh, humulus, Humulus, humulus, humulus. Eh, weet, ik, uh, weet ik allemaal wat. <laughs> ja, de mamaters. De mamaters. De Ja, je kan uh, Frank zien als Helga van Leur op internet. Even uh, Helga van Pleur. Helga van Pleur. <laughs> Dat, uh, Helga van, ja. van Pleur. Ja. <laughs> Dus, uh, nou ja, dan weet je dat. Dat is gewoon leuk om te Er zijn altijd mensen die willen weten waar jij allemaal op internet ja, uithangt. Maar over dat weer. Ja. Ik heb begrepen dat de, de, de weerkundigen het er nog niet over eens zijn. Of nu, begin volgende week, er echt zware diepvrieskou voor... Uh, onbepaalde tijd. Diepvrieskou? Deze, diepvrieskou, G. Frank. Deze kant op komt. Echt waar? Want daar zou sprake van zijn. En praten we dan over een horrorwinter? We praten over een horror winter. Horror. Nou, dat zal toch wat zijn, Jaap. Dat het op een gegeven moment in februari zo gaat winteren... Dat we nog een elfstedentocht uh, zouden moeten en, ja. en dat we over de zee kunnen lopen. Bijvoorbeeld. Maar zou het dan een. Elf, vind jij dan dat die elfstedentocht uh, zonder publiek moet doorgaan? En ik wel. Zo, ja. Hoe uh, hou je dat publiek daarbij? Ik vind gewoon dat ja, het uh, ja, door moet gaan. Geen gelul. Uh, of we nou een buikgerief hebben of niet. Dat, dat moet gewoon Ik vind dat doorgaan. die toch door zou moeten ja, gaan. Dan. Vind ik wel. Ja, ja. Nou, ik heb wat niet. <laughs> je Paping doet niet mee. Hij gaat niet werken. Oh. Wat zeg je? Dat gaat niet werken natuurlijk. Nee, nee dat niet. denk ik nee. ook niet. Nee. Nee. Dus jij denkt dat het niet... Uh... Nee. nee. ik denk het ook niet. Nee. Ik denk niet dat ze dat uh, goedkeuren. Zijn denk. denk Nee. Wie, wie, wie, wie, hoe, hoeveel mensen wil je bij elkaar? En, de, de, de, kijk, als het half ja. Nederland gevaccineerd is... Nou, dat duurt nog drie jaar. Ik denk dat het is, zin, is. Zin, als je nou iets het sneller gaat. Kijkt, als je op het strand kijkt... bij ja. Huig of bij Tijn... Dan, dan is het daar nou zo mega druk. Ja, ja. Buiten. Ja. Dat ik denk, nou, ze kunnen net zo goed die terrassen opengooien. Dan verdienen die mensen nog wat. Ja, maar dat ja. gaat helemaal nergens over. Maar waar willen ja, die mensen dan uh, op een, een gegeven moment gewoon buiten uh, op terras? Ja, maar goed. Ja, maar nu staan raas. ze allemaal. Ze zitten niet, maar ze staan. Maar ze staan binnen de anderhalve meter allemaal. Allemaal van die clustertjes met mensen die daar even een warme chocomel komen drinken. En denk, wat, wat Zoiets als uh, zo'n uh, zo verkoop aan, de, aan het raam en uh, de deur. Wat koffie uh, koffieverkoop uh, ja. in het dorp betreft. Dus je ziet hoe druk het is bij het pannenkoekenhuis ja, maar dat heeft alleen maar te maken, Frank, met het feit dat de mensen helemaal niks te doen hebben. Die gaan dan denken, nee, dat dat wat we gaan, het doen. We ja. gaan lekker de duin in. Ja, we, we je gaan staat lekker lopen. Op zaterdagmiddag en zondag ja. sta je dik in de file als je Sandvort inervaart. Nou, daar had je, had je zeg je, zwaar wat? Maar op een gegeven moment zat ik zondagavond naar het, het verkeersnieuws te luisteren. Om acht uur stond er nog een file ja. richting uh, richting ja, ja, Mensen die kunnen alleen uh. maar de natuur in eigenlijk. Ja. Ik heb op de valreep nog wel een leuke tip. Nou, zwaar. Naakt slapen scheelt niet alleen een hoop was, maar heeft allemaal voordelen. Nou. Wil je ze weten? Doe maar. Ja. Nummer 1. Je slaapt beter. Nou, omdat je geen pyjama aan hebt. 2. Je verbrandt meer calorieën. Omdat je geen pyjama draagt. Om je lijf op temperatuur te houden. Moet je lichaam zelf aan de slag. Ja? Begrijp je? Nummer 3. Uh, de lady parts worden gezonder. Zeg dus ja. maar uh, het, uh, het kanootje. De lamellen. De, lame de lamellen. 4. <laughs> je voelt je minder gestrest. Dus je, je ja, dat is, Je hebt eerder seks. Frank? Je hebt nog nooit zo'n lulverhaal gehoord, G. Nou, ik, ik lees <laughs> je Ja, je leest ook Wat alles voor je, En op 6, en op zes. Zal ik nog even verder gaan? je Dan, ga, ik het lijstje even, dan ga, ga jij even dat... Uh, uh, je voelt je fijner in je lijf, hè? dus ja, je vaak je kijk je, uh, naar je naar je naakte lichaam. Even een klein stukje laten zakken. want ik uh, heel kan Je voelt er, je heel... fijner in je lijf. Laat je nemen door een lekker <laughs> Ja, Jij moet scrollen, want ik uh, kan hem niet zien. Ik kan scrollt wel, u even mee? Scrollt u even nog een stukje naar beneden, want uh, na zes komt nummer hey, zeven. Hé, er de aan. Ja, nou, he, hij staat aan. Nee, helemaal niet. Jawel. Nee, dat kan ja. niet. <laughs> ja, hij <laughs> staat vol. hier aan. Nee, hij staat aan. Kom op, ja. Ja, we hebben nog 45 seconden en dan, uh, ja, lekker dan. We, uh, ja, lekker dan. Uh, Zo, dan maar zijn er nog meer? Ready, uh, jongens, want de beelden staan stil. Kom op, even snel naar oh, op het E. Zes, zeven. Nou, verder niet meer. Wat jammer nou toch. Maar goed, ik heb wel uh, volgende week uh, kunnen, kunnen we verwachten dat de zes onverwachte dingen die je met een avocado af pit kunt doen. Avocado oh. pit. <laughs> Buiten in je hand snijden. Ja, het Als je probeert verwijderen. Advocaat. En we kunnen nog even praten over shoppen bij een online sexshop of offline sexshop. Ach, wat zijn de voordelen van beide? Wat ja, zijn? Dat je de elektrische dildo ook als melkopschuimer kunt gebruiken. <laughs> Kom Nou, dat bedoel ik, dames en heren. Ja. Het is bijna twaalf uur. Ja, en ik dan dat hebben dat we volgende u... week weer. <coughs> ik hoop ook dat u er niet van genoten heeft. want uh, <laughs> wij, wij inderdaad ook niet. Nee. Dus wat dat betreft. Maar... het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.